5 uur. Dit is Radio 1 met Lara Rensen en Robert Meder. Ja, straks in Radio Olympia nog meer reacties op de laatste individuele medailles bij het schaatsen. En Europese leiders maken zich steeds meer zorgen over de situatie in Oekraïne. Meer daarover ook al in het NOS-journaal met Mark Visser. Eén daarvan is de voorzitter van de Europese Commissie, Barroso. Hij verwacht dat EU-landen het snel eens worden over sancties tegen de verantwoordelijken voor het geweld, zegt hij. Morgen komen de Europese ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel bij elkaar voor spoedoverleg.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 dodentol van de rellen van vandaag en gisteren is opgelopen tot 26. Volgens correspondent David-Jan Godfra... maken de betogers zich op voor een nieuwe confrontatie met de orde troepen. Zo staan er achter de barricades veel Molotovcocktails klaar... en zijn er stenen uit de straten gehaald... die later naar de politie kunnen worden gegooid. Russische ordentroepen hebben met zwepen en pepperspray een protest van de punkband Pussy Riot verhinderd. Zes bandleden wilden in Sochi protesteren onder een reclameposter voor de Olympische Spelen. Pussy Riot vraagt vaker aandacht voor de Russische homowet en betere mensenrechten. Toen Pussy Riot wilde beginnen met het protest, grepen de militaire en veiligheidstroepen in. Een agent gebruikte pepperspray en een andere gebruikte zijn zweep. En dat werd gefilmd. De tikken die u hoort zijn het klappen van de zweep. Pussy Riot was het dus in Sochi... Braziliaanse vrouw is in Amsterdam veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf... omdat ze maandenlang twee vrouwen gebruikte als huisslaaf. Buitenlandse vrouwen moesten onder barre omstandigheden werken... als huishoudster en au-pair in het huis van de Braziliaanse. En ook sloten ze de slaven op om vervolgens op vakantie te gaan. De vrouw zou de twee verder geregeld hebben geslagen... met alles wat ze maar voor handen kreeg.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 De Tsjechische schaatsster Martina Sablikova heeft haar Olympische titel op de 5000 meter met succes verdedigd. In Sochi was ze in een rechtstreeks duel bijna drie seconden sneller dan iedereen wist die zilver won. Het brons was voor Karin Kleibeuker en dat had ze niet verwacht. Ja, ik vond mijn rit was wat voorzichtig, hij was super vlak, maar het was gewoon niet de ultieme rit die je eigenlijk zou willen rijden. Hij was gewoon goed, maar... dus ik dacht, nou, als iedereen een ultieme rit rijdt, ja, dan is het niet genoeg. En nog meer Olympisch nieuws. De Noorse biatleet Ole Einar Björndalen... is sinds vandaag de succesvolste winterolympiër ooit. Hij won in Sochi met de Noorse ploeg de gemengde estavetten... en sleepte zo zijn achtste gouden medaille in de wacht. Hij won sinds 1998 ook nog vier keer zilver en eenmaal brons. En daarmee passeerde Björndalen zijn landgenoot Dali, de langlaufer, die zijn successen behaalde tussen 1992 en 1998. Het weer. Vanavond en vannacht is op de meeste plaatsen droog... en zijn er enkele opklaringen. Morgen overdag schijnt in het oosten nog even de zon... waarna het in de loop van de ochtend overal bewolkt wordt. Van tijd tot tijd valt er regen of motregen... en het wordt 8 tot 10 graden. Ja, die wilden we ook nog graag even doen. Zullen we nog naar? Exclusieve software nee, voor relatiebeheer en CRM. Archie. Vier je vakantie eens in eigen land... en ontdek wat Nederland te bieden heeft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 Juist, die had u nog van ons te goed. De verkeersinformatie Arno Broekhuis. Lara, 20 kilometer in totaal. Meestal meest opvallende files staan op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Bij Deventer 2 kilometer. Daar is de rechte rijst ook dicht. Er blokkeert een vrachtwagen deze rijst ook. En op de A27 Utrecht-Breda. Tussen Hagestein en Lexmond een file van 5 kilometer. Radio 1. Straks hoort u in Radio Olympia Yvonne Nauta. Ze, baalt, ze haalde net geen medaille op de 5 kilometer. En verder zoeken we natuurlijk ook contact met Kiev. Maar we beginnen met Ole Einar Björndalen. NOS Radio Olympia. Met Robert Meter en Lara Rensen. En dan hebben we het uiteraard over de Noeren bij de biathlon. Noorwegen heeft bij het biatlon de mixed estafette gewonnen. Op zich is dat niet heel bijzonder... maar bij de Noorse ploeg zat ook deze Ole Eina Bjørndalen En dat is het verhaal, want uh, ja, dat is niet zijn eerste medaille. Leon Haan in het Lara Cross Country Ski and Biathlon Center. Vertel eens even, hoeveel medailles heeft hij nu? Ja, hij staat momenteel op 13. Acht keer goud, vier keer zilver en 1 keer brons. Ja, Dat is natuurlijk een gigantisch totaal. Zijn zesde Olympische deelname, Burendalen, is 40 jaar en uh, begon dit toernooi bij het Biathlon met een Olympische gouden medaille op een individueel onderdeel, de sprint. En nu dus, uh, een kwartiertje geleden, met de Noorse gemengde Ploeg, een nieuw Olympisch onderdeel, was er weer goud voor Burendalen. En vandaar is hij dat hij op die 13 uh, gekomen is. Ja, uh, we hoorden het net al in het nieuws, hij is nu de succesvolste atleet op de Winterspelen ooit. Hoe heeft hij erop gereageerd? Nou ja, ik, ik, heb, ik heb hem even kort kunnen zien vanuit de commentaarpositie. Um, natuurlijk was hij hartstikke blij, maar het is en blijft een vrij ingetogen sporter. Heel anders bijvoorbeeld dan de flamboyante Björn Dely, zijn voorganger... die dus uh, tot twaalf medailles kwam bij het langlopen in de jaren negentig. Maar goed, eh, Björn is een man eh, die komt uit een boerengezin. Is altijd eh, vrij bescheiden geweest. Maar ja, nu, dus eh, sinds vandaag, wel de allergrootste Olympische wintersporter. Ja, en is dit ook een groot verhaal eh, bij de biatleten? Onder de biatleten, bij de commentatoren? Eh, zeker, zeker. Dat is het. Um, die medaille die zat er eigenlijk al wel aan te komen. Iedereen dacht na zijn eerste gouden medaille bij dit toernooi op de sprint: van nou, dan, dan komt er meteen in de achtervolgingsrace er een medaille bij. Nou, Bjurendalen is snel gedurende het hele toernooi... maar liet veel fouten, maakte veel fouten bij het schieten. Vandaar dat op het onderdeel na zijn eerste gouden medaille... de achtervolging, er slechts een vierde plaats was. En daarna maakte hij steeds meer fouten in de individuele race... en in de massastart en dus moest hij wachten... totdat hij voor de eerste keer in een estafette in actie mocht komen. En vandaag ja, zorgde hij dan voor de primeur. Ja, dan is een logische vraag natuurlijk. Gaat hij nu stoppen? Of gaat hij toch nog eventjes door? Ja, nou, hij had al wel aangekondigd dat hij toch eigenlijk na Sochi afscheid wilde nemen van, van de wedstrijdsport. Ik ga wel eerder aan 40 jaar oud. Dat is natuurlijk een respectabele leeftijd als je het hebt over topsport. Maar hij is nog niet klaar hier. Want op zaterdag doen de Noren mee voor Weergoud... Op het onderdeel, is Estavette. Hm. 4 keer 7,5 kilometer. Dus het zou best kunnen dat hij dan voor zijn 14e medaille gaat. En misschien wordt dat ook wel weer goud. Nou, zou het wezen. Goed, gaan we zien. Dankjewel, Leon Haan. Ondertussen dus zijn we natuurlijk benieuwd hoe het in Kiev gaat, in Oekraïne. Uh, daar hangt nog altijd een grimmige sfeer tussen demonstranten en politie... na de confrontatie van afgelopen nacht. Correspondent David-Jan Godfra is in de buurt van het Maidanplein in Kiev. David-Jan, eerder vanmiddag zei je dat het betrekkelijk rustig was. Hoe is dat nu, op dit moment? Het ja, is nu eigenlijk nog hetzelfde. De avond is hier gevallen, het is donker... Uh, zojuist op het podium werd het volks niet weer uh, gezongen voor de zoveelste keer. En de situatie is niet zo gek veel veranderd. De politie en de demonstranten staan nog steeds tegenover elkaar... met een kleine ruimte ertussen. Uh, de demonstranten zijn nog steeds bezig zeg maar, om hun verdediging verder op orde te krijgen... achter hun barricades. En ik sta nu aan de kant van de politie, dus achter de politielinies. En hier wordt ook, voor, voor zover het mogelijk is een beetje ontspannen, heel veel oproeppolitie hier ligt een stukje te doen op straat in afwachting van wat komen gaat en wat dat zal zijn vanavond, vannacht, dat weet niemand maar de verwachting is nog wel zeker bij de oppositie, bij de demonstranten dat er een nieuwe poging komt om dat centrale plein in Kiev helemaal leeg te vegen Ja, want dat vroeg ik me inderdaad af je zegt dat het is betrekkelijk rustig maar ik vroeg me af wat voor rust dat is voel je wel spanning in de lucht? Ja, zeker het, het, het, het zindert hier van de spanning. Je ziet ook overal vuren. Er zijn worden autobanden in de zicht gestoken om zeg maar het, het zicht van de politie op die barricades uh, weg te nemen. En Wat ik zei, de, de verdediging wordt wordt voorbereid. Iedereen is is is uh, ervan overtuigd dat er meer geweld gaat komen, dat de politie echt zal proberen om om weer in te grijpen. En, uh, President Janukovych heeft het ook gezegd dat hij niet zou accepteren dat uh, Maidan bezet blijft. Dus uh, het, is, het lijkt in ieder geval een kwestie van tijd uh, tot de politie opnieuw gaat ingrijpen. Ja, nou neemt intussen wel de druk uh, buiten Oekraïne toe, vooral in het westen op de regering. De um, Amerikaanse regering heeft al gezegd dat ze de regering verantwoordelijk houden voor het geweld. Morgen komen... Europese ministers bij elkaar. Uh, Merkel en Hollande hebben zich al over Oekraïne geuit. Heeft dat invloed op Janukovic? Nou, het heeft in ieder geval in uh, de afgelopen maanden in geen enkele invloed gehad. Hè? Er is natuurlijk veel, veel meer kritiek geweest op Janne Kovic. De harde manier waarop hij opgaat met de demonstranten hier en de oppositie. Uh, zijn, uh, zijn gebrek aan bereidheid om com compromissen te sluiten. Maar aan de andere kant, de, uh, de oppositie is ook niet bereid om het uh, water bij de wijn te doen. Die wil uh, per se dat de macht van de president wordt beperkt in het parlement. En bovendien wil ze dat Janne Kovic uh, aftreedt. En ook aan de kant van de, van de demonstranten zijn ze echt niet vies van geweld. Dus uh, ja, de situatie is, is eigenlijk of lijkt in ieder geval onoplosbaar. Uh, de enige manier is nou ja, dat allebei de partijen water bij de wijn doen. Nou, dat is niet gebeurd in de afgelopen maanden. Ook niet onder internationale druk. Of inderdaad dat de politie uh, zo hard ingrijpt... dat de demonstranten de oppositie op het plein uh, er niet, uh, daar niet tegenop kan... en dat ze inderdaad van het plein afgeveegd worden. David Jan Godfra was dat uh, vlak in de buurt bij het Medanplein in Kiev. Ja, Lara zei het al, er komen diverse Europese reacties los momenteel. Eerder vanmiddag uh, gaven bondskanselier Merkel en de Franse president Hollande een persconferentie. Morgen komen de EU-ministers van Buitenlandse Zaken bij elkaar voor spoedoverleg. Correspondent uh, Ron Linke, je was bij uh, de persconferentie van vanmiddag. Uh, de voorzitter Barroso van de Europese Commissie had het al over sancties. Hebben Merkel en Hollande daar iets over gezegd? Ja, kijk, het is duidelijk dat er frustratie is bij Hollande en Merkel. Hè? Precies over datgene wat David-Jan ook al noemt. De escalatie in Kiev van de afgelopen weken. De absolute onwil bij beide kanten om water bij de wijn te doen. En zeker wat er zich met de afgelopen uh, nacht en gisteravond heeft afgespeeld. Hè? Tegelijkertijd is het lastig, want ja, een conflict met uh, met name Rusland... Een diplomatiek conflict, dat ligt op de loer. En toch zei Hollande vanmiddag, we kunnen niet passief toekijken. We kunnen niet passief Par rapport à ce qui se Ukraine. Ja, de Oekraïne is geen lid van de Europese Unie, maar wel degelijk een deel van Europa, zegt de landen. En daarmee eh, dus de verplichting voor in ieder geval Frankrijk om voor het land op te komen. Ja, eh, mochten er nou sancties komen, Ron, wat beogen ze daar dan mee? Wat, wat willen ze daarmee bereiken? Nou, als het aan de Franse ligt, kan het om sancties bedoeld... om de politieke leiding van Oekraïne verder onder druk te zetten... om toch een dialoog te beginnen met de oppositie. Uh, bedoeld ook om het geweld te laten stoppen. Nou ja, of die aanpak nu wel succesvol zal blijken te zijn, dat is een tweede. Maar in ieder geval uh, is het de Franse... In, in, in, in, er, er is haast bij de Fransen. Morgen gaat de minister van Buitenlandse Zaken, Laurent Fabius... die gaat naar Kiev. In Brussel is een spoedvergadering om te kijken... wat voor soort strafmaatregelen ze kunnen opleggen. Moet in ieder geval... Uh, Gerichte maatregelen zijn die het regime treffen en niet de bevolking. Dus ja, dan zou je kunnen denken aan bijvoorbeeld het bevriezen van banktegoeden of het intrekken van visa van uh, de leidinggevenden in Oekraïne. Maar goed, dat wordt dus morgen besloten. Oké, okay. wij wachten dat af. Ron Linker, dank je. We gaan weer even terug naar het uh, schaatsen. Het was niet de dag van Yvonne Nauta. Ze werd uh, vierde, volgens mij uit mijn hoofd. Uh, ze staat nu bij uh, Steven Dalenbout. Ja, dat had jij je anders voorgesteld, kan ik me zo voorstellen. Ja, nogal ja. ja ik rijd gewoon een baggerrace. en. Uh, ja, gewoon compleet leeg. En, ja, dit is gewoon. Rij je gewoon verder weg om de slechtste race van te seizoen. Ja, ik uh, heb er niet veel over te zeggen eigenlijk. Uh, wanneer had jij door dat het een baggerrace ging worden? Nou, op zich uh, liep het in het begin nog redelijk. Maar op een gegeven moment, ja, dan ben je, dan ben je bij de drie kilometer. En dan, ja, dan loopt die uh, verzuring heel snel op. En ik probeerde nog ontspanning te zoeken, maar dat lukt gewoon niet. Deze spelen hebben zo lang voor jou geduurd. Je hebt zo lang niet in actie kunnen komen. Is dat, is dat moeilijk voor jou geweest? Nou ja, het was wel... Uh, na week twee, zeg maar, dan, uh, ja, dan, dan begint het wel heel lang te duren. Maar ja, op zich wel gewoon een normale week gedraaid hier van tevoren. Dus nou ja, ik, ik reed vanochtend nog echt hartstikke goed. En nu stap ik het ijs op en het loopt gewoon niet. En... Heeft het ook met te maken dat je in de laatste rit zit? Dat de anderen al een, een scherpe tijd hebben neergezet? Nou, ik was eigenlijk niet zo met tijden bezig. En, uh, maar ja. Ja, het lukte gewoon niet vandaag. Nou, ja, dat hoort er ook bij, hè? die intense teleurstelling. Als je niet het podium haalt. Yvonne Nauta was dat bij Steven Dalebout. Het is 16 minuten over vijf. U luistert naar Radio Olympia. 55-plussers. Ontdekken de motor. In de afgelopen zes jaar, yes, een hoop voor jou, is het aantal motorfietsen gestegen. Robert met 13%. Het aantal senioren op de motor groeide, maar liefst met 90%. Dat blijkt uit cijfers van de Bovag. Verslaggever Jeroen die uh, nam een kijkje in Helmond bij, inderdaad, een motorclub voor senioren. Dit is een Harley Davidson. Een heritage. Wat een kabaal, hè. Dat is toch ook eigenlijk vervuiling? Nee, een beetje natuurlijk. Ja, motor maakt lawaai. Nou, nou, nou, nou. nou. En, en hoe hard kan deze? Deze gaat niet zo hard hoor. Bij 130 dan is het echt op. Hard rijden is niet uh, de doelstelling. Het is een plezier van een motorrijden onderweg zijn. U bent geen zware jongen, geen tatoeages? Ik heb geen tatoeages. Moet dat niet als je zo'n Harley Davidson hebt? Nee, dat is niet verplicht. Je kunt hem gewoon kopen als je geld hebt en je kunt gewoon van je hobby genieten. Hoe oud bent u, mag ik dat vragen? Ja, dat mag u vragen. Ik ben 67. Ja, is dit nou een beetje kinderspeelgoed? Wat is dat nou? Dit is een hobby. Echt een hobby wat het is. Dus je stopt al je plezier erin. Waarom gaat iemand nou op zo'n stinkende motor zitten? Omdat we. Ook lange ritten maken en landen opzoeken. Wat is de langste rit die u gemaakt heeft? 4000 kilometer door Marokko. 4000 kilometer? In 17 dagen. En dat vindt u leuk? En dat vind ik een prachtige bezigheid. Koos Middeljans, u bent voorzitter van MC Top. Motorclub toeristisch op pad. 60 leden, hebben jullie? Heeft u het gehoord vandaag Dat er heel veel 55-plussers opeens de motor pakken. Ja, uh, verbaast me niet. He, kinderen het huis uit, uh, hypotheek afgelost, spaargeld op de bank. Nou, we merken dat natuurlijk gewoon aan de toestroom van leden. Uh, mensen gewoon die 50 of boven de 50 zijn... en ontdekken dat er dan zo'n groep is die samen op pad gaat. Zullen we even een stukje rijden? Nou, dat is prima. Moet ik dan een helm op? Dat lijkt me wel verstandig. Daar gaan we. Is dit nou een beleving? Dit is het onderweg zijn. En nu denkt u van dat, dat gaat hij straks ook doen? Ik denk het wel, ja. Zo, klein stukje. Voor het eerst op een Harley Davidson gereden. Mooi is dat, hè? En dit kun je iedere dag doen, maar je moet dan wel gepensioneerd zijn. Anders wordt het wat last. Dit is geen Davidson, dit is een Yamaha. Een iets beschaatte geluidje. Uh, ik rijd ook regelmatig grote toeritten van 6, 7 dagen naar Oostenrijk of Italië. En als je met 60 man bent, dan is van de 60 man is, uh, 80% echt boven de 50 geworden. Hoe zou dat komen dan? Ik zou denken: gaat toch lekker vissen man? Ja, wat is vissen? Nee, daar moet een klein beetje spanning in zitten, een beetje avontuur. Spanning en sensatie. Hoe oud bent u trouwens? Ik ben ook 67. Alle twee vrolijk op de motor. Ja, inderdaad. Waarom rijdt hij nou op een Harley-Davidson en u op een Yamaha? Nou, ik denk het ook een klein beetje met het snelheidsgevoel te maken heeft. Een Harley-Davidson is een echte toermotor. Die Davidson die sukkelt een beetje voort. Ja, op zijn gemak. En nu trapt hem ook wel eens op de... Hij wordt ook wel eens een keer op de staat getrapt, jazeker. Maar het is wel gezellig, zo'n uh, clubpie. Supergezellig. Super Wat natuurlijk meewerkt is dat de senior... Steeds een betere gezondheid is, langer fit blijft. Uh, met pensioen gaat met een gezondheid die het nog veroorlooft... om redelijk actieve dingen te doen. En daar hoort natuurlijk motorrijden bij. De mensen hebben de wilde haren allemaal wat verloren. Dus er vallen, he, je kunt een verzoenlijk spek uh, voeren. Maar het is niet alleen het motorrijden. He, het is ook het gezellig samen zijn. Het, uh, het stop onderweg uh, voor een bakkie of voor een lunchje. Heerlijk. Dat zijn echt uh, supergezellige dagen. Nou, dat ben je dan. Hè. Ja, tot ziens. Ja... Even kijken op uh, radio1.nl. Uh. De foto van Jeroen Schutteijzer met een helm op. Nee, op een Yamaha, hoorde je dat? Ja, dat heb ik gehoord. Ik heb er verder geen mening over, over die foto trouwens. <coughs> goed, morgen kunnen Zuid- en Noord-Koreaanse familieleden elkaar weer even omhelzen. De komende vijf dagen worden in, uh, Noord in het Noord-Koreaanse resort Kumkang... Uh, familiereunies gehouden. Er zijn nog 70.000 mensen in leven die nog familie in het noorden hebben... maar de tijd dringt, want de kans wordt steeds groter... dat een familielid overlijdt. Zoals het geval was bij mevrouw Kim soon jong In het appartement van de 81-jarige mevrouw Kim soo jong hangen alleen maar nieuwe familieportretten. Ze heeft geen oude foto's van haarzelf of van haar zus bijvoorbeeld. Die zus waarmee ze 63 jaar geleden alle contact verloor. Door de Koreaanse oorlog en de opsplitsing van Korea in Noord en Zuid. En de tijd heeft een hereniging onmogelijk gemaakt... want haar zus is al overleden, kwam ze vorig jaar achter. Ze gaat nu haar neven ontmoeten. Tenminste, dat hoopt ze, want vorig jaar werd de reunie... op het laatste moment nog afgezegd. Er zijn mensen die zeggen, wat maak je je druk, het zijn maar neefjes. Maar het is mijn bloed, en dat van mijn vader, zegt ze. En toen werd de reunie vorig jaar helemaal afgezegd. Ik kon er daarna niet meer van slapen. Ik was bang dat het nooit zou gebeuren. Ze gaat ze nu toch zien. Ik wil ze vragen hoe ze leven en of er een graf van mijn zus is. En of ze er namens mij heen willen gaan. En ook of ze nog foto's van mijn zus hebben. Alleen om te kijken of ik één foto van haar kan krijgen, ga ik uit een zwart koffertje haalt ze medicijnen, lange onderbroeken, gewatteerde winterjassen en sokken. Die heeft ze gekocht voor haar neven. Andere cadeaus of geld geven werd haar afgeraden door een vriendin die eerder naar zo'n reunie ging. Breng vooral geen goede spullen mee, zei ze. En zij is rijk en wilde duizend dollar geven. Maar de Noord-Koreaanse regering neemt 70% van al dat geld in. En ze mogen zelf maar 30% houden. Er zijn 18 keer eerder reunies geweest. Bijna 12.000 mensen zagen hun familieleden terug. En dat was voor sommige Zuid-Koreanen ook een teleurstelling omdat de Noord-Koreaanse familieleden alleen maar propagandateksten uit konden brengen... over hoe mooi en bijzonder hun land wel niet is. Zij juichen hun systeem toe, de communistische ideologie. Daardoor kan ik ze niet hier naartoe krijgen of ze overhalen om hier naartoe te komen. Maar ik weet dat het leven aan hun kant van de grens zwaar is. Mevrouw Kim hoopt, net als veel Koreanen, dat deze familiereunies een begin kunnen zijn van een toenadering tussen beide Korea's. We hebben al bijna vrede. Laten we iets regelen, laten we herenigen. Nu kunnen we ze niet eens contacten. Als we maar een adres zouden hebben, dan kunnen we in ieder geval af en toe een brief schrijven. Een bijdrage was dat van Marieke de Vries. Morgen kunnen Zuid- en Noord-Koreaanse familieleden elkaar dus weer even omhelzen. De snowboardmannen streden vandaag om de titel op de parallel reuzen slalom. Dat was de vrouwen. Het goud was voor Rusland, voor Vic Wild, met die Russische naam. Vic Wild komt uit Amerika... Daar werden hem de fijne kneepjes bij gebracht door een Nederlandse oud snowboarder, Theo Remmelink. Tegenwoordig eigenaar van een snowboardschool in Colorado. Ja, het Russia Russia klinkt hier voor uh, de Olympisch kampioen op de reuze parallel slalom. Uh, maar Theo Remmelink, jij bent eigenlijk degene die me een beetje heeft grootgebracht hè, als het gaat om deze sport. Ja, ik ben uh, super blij dat Vic uh, goud heeft gewonnen. Dus, uh... Ja, ongelooflijk. Uh, Vic, Vic uh, die, uh, is als kleine jongen, super jong, al uh, naar Steamboot gekomen. en uh, heeft jaren, jarenlang bij mij getraind. En, Moet je uh, het misschien even uitleggen? Hij was zelf bekend als uh, snowboarder. Vervolgens gestopt in 1998. In Amerika een, een school begonnen eigenlijk. Ja nadat ik uh, gestopt ben in 1998 uh, heb ik eerst nog vier jaar uh, Slovenië uh, gecoacht ja. en uh, daarna ben ik uh, naar Steamboat Springs in Colorado uh, gegaan en uh, dat was in 2002. En daar kreeg je Vic onder je hoede? Daar kreeg ik Vic onder mijn hoede. Vic is uh, geboren en getogen in Amerika, maar Vic die uh, heeft een jaar of vier uh, terug uh, Elina Zavarzyna leren kennen en die is daarmee getrouwd. En, uh, Vic kreeg op een gegeven moment de mogelijkheid om volledig in het Russische team mee te draaien. Wat betekende een salaris, resultaatpremies. In ieder geval een veel betere toekomst als dat hem in Amerika geboden werd. En uh, Vic uh, die besloot toen uh, dus om voor het Russische uh, ja voor Rusland te gaan snowboarden. En uh, hij heeft een dual uh, citizen citizenship, dat dus, uh, zeggen ze in Amerika. Dus, uh, twee nationaliteiten. Ja, hij heeft twee paspoorten. En uh, ja, ik, het is hem allemaal wel wat, wel wat makkelijker gemaakt voor deze spelen om, om, de, om dat uh, te krijgen. Ze hadden hem er graag bij natuurlijk, maar uh, ja, je had er zelf eigenlijk goud in handen. En dat, uh, dat zag je zo vertrekken. Ja, je, je kunt het zo stellen. Maar ik, ik denk vanuit de atleten. En uh, als, uh, als Vic uh, in Amerika was gebleven, dan vraag ik me af of hij uh, goud had gewonnen. Dus uh, ik, ik, ik heb bijgedragen aan zijn basis en ontwikkeling als persoon en een snowboarder. Maar... Uh, de manier waarop hij getraind heeft de laatste drie, vier jaar is uh, gewoon hartstikke goed en super professioneel. En ik denk dat hij, dat hem in die olympische vorm heeft gebracht. Ja. Maar, uh, maar ik denk wel dat een, uh, zijn basis, zijn technische basis, die komt zeker uh, uit Amerika. Vertel eens over wat je zelf doet in Amerika. Is het eigenlijk het opleiden van snowboardtalent? Ja, het runnen van een uh, programma met uh, snowboarders. en uh, um, Het zijn voornamelijk Amerikanen, maar... Uh, er zijn ook buitenlanders uh, in mijn programma. Zoals... Want je had hier ook een Tsjechisch, hè, actief? Ja, Esther uh, Ledeka. Ja. Voel je je inmiddels ook Amerikaan? Nee, ik voel me Nederlander, maar uh, ik voel me wel thuis uh, in Amerika. Yeah. Dus uh, ja, met mijn lifestyle in het verleden ben ik natuurlijk in veel uh, verschillende landen geweest. Ik heb in Zwitserland gewoond, in, in uh, Zuid-Duitsland en in uh, Oostenrijk. Dus eigenlijk meer een wereldburger. Ja, wel, wel een beetje. Maar een, een wereldburger... Met als basis uh, Nederland. Want uh, ja, de, kijk, dat blijft toch uh, gewoon altijd hetzelfde. Dus uh, ik, ik heb ook geen behoefte om mijn paspoort te wisselen of zo. Michelle Dekker is uh, het nieuwe talent, hè, 17 jaar oud. Maar voel je vanuit jouw uh, achtergrond nu als, als coach... Ja, misschien een soort druk... dat je ook misschien iets voor het Nederlandse snelwoorden moet doen... of heb je dat helemaal niet? Nou, met uh, Michelle Dekker... Uh, daar heb ik ooit uh, wel een klein beetje aan meegewerkt... met een uh, talentselectiedag... Uh, en uh, op dit moment denk ik dat de bond uh, het heel goed doet. Of zou het voor Michelle Dekker misschien een goede keuze zijn om eens een keertje in uh, Amerika te komen trainen bij? Nou, ik, maar ik vind dat uh, voor, voorlopig uh, uh, Michelle een, uh, een hele goede trainer heeft met uh, Pepijn. En uh, Pepijn heeft vroeger zelf als wedstrijd snowboarder ooit een trainerscamp bij mij gedaan. En, uh, en Pepijn is uh, hartstikke welkom met Michelle, uh, als ze dat willen. Maar uh, ik denk dat uh, Pepijn ook zelf uh, prima kan doen. Mooi om hem weer eens te horen. Tedo Remmelink was dat. We gaan even naar het bobsleeën. Want rond deze tijd uh, zouden Judith Vis en Esmee Kamphuis... Uh, aan hun derde run zo ongeveer gaan beginnen. Ragnarie Meijer? Ze is uh, klaar en uh, heeft het redelijk goed gedaan. Want uh, op het uh, Sanky Sliding Center is ze zojuist de vijfde tijd... op uh, de klokken gezet door Esmee Kamphuis en haar uh, remster Judith Vis. En dat betekent dat het Nederlandse duo één plekje is gestegen. Dat is gebeurd na een tijd van 58.2... Daarmee passeert Nederland de Belgische tweemansbob. Want daar hebben we het over. De Bob van Elfje Willems gepasseerd. Die kwam met een 58-33. Was langzamer. Het verschil was klein. En Nederland is daar overheen gegaan. Uh, dan moet je er wel bij zeggen dat het verschil tot aan het brons... na de voorlaatste run hier op dit centrum uh, toch wel fors is nog altijd. En dat doel, het ultieme doel van Esmee Kamphuis... dat lijkt toch wel uit, uh, uit zich te zijn. Want dan heb je het over een... Uh, 18e ongeveer achter het brons en dat ga je normaal gesproken natuurlijk niet meer inlopen met nog één run voor de boeg die is later vanavond. De Amerikaanse Bob die al bovenaan stond staat daar nog altijd. Dat is de Bob van Ilana Meijers en Laurentine, uh, Lauren Williams. Zij won al eens een keer Olympisch goud bij de estafette. deed het op de zomerspelen van Londen twee jaar geleden. Kwam overigens niet uit in de, in de finale maar pas een half jaar in de Bob aanwezig als remster bij Ilana Meijers. Die combinatie uh, nog altijd bovenaan. Canada, de regerend Olympisch kampioenen... zit daar vlak achter. Dat scheelt de 12h0ste. Dat verschil is dus klein, maar er is nog altijd hoop voor de Canadezen. Die conclusie zou je ook mogen trekken. Kamphuis had her en der wel wat foutjes, bijvoorbeeld in de vijfde bocht. Dat is eigenlijk een bocht waar tot nu toe alle combinaties de rand wel raken. Kamphuis deed dat eigenlijk aan, aan twee kanten. Is wel een plekje gestegen, is de Belgische bob voorbij. Dat is die super bob die eigenlijk voor Amerika was bedoeld... en waar eigenlijk het internationale al tijden naar kijkt. Hoe komen de Belgen aan zo'n snelle snee? 58-20 voor het rondje. En er zit dus een achttiende zo'n beetje. Tot aan de bronzen medaille. Die normaal gesproken esme Kampers natuurlijk wel uit haar hoofd kan zetten. Ze wilden eigenlijk daar wel voor proberen te gaan. Maar op deze technisch zware baan is dat toch een prestatie. Die er vermoedelijk niet gaat komen vandaag. Tenzij er iemand door het ijs zakt zo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 geldt een nieuw reisadvies voor Oekraïne. Buitenlandse Zaken adviseert nu grote delen van de hoofdstad Kiev te Meiden. Verder wordt reizigers geadviseerd zich bij de ambassade te laten registreren voor noodgevallen. Dit in verband met de rellen van de afgelopen dagen. Die kosten zeker 26 mensen het leven. Er zijn ook honderden gewonden. Russische ordentroepen hebben met zwepen en pepperspray een protest van de punkband Pussy Riot verhinderd. Zes bandleden wilden in Sochi protesteren tegen de Russische homowet en voor mensenrechten. Een agent gebruikte pepperspray en een ander gebruikte zijn zweep. Ook journalisten kregen zweepslagen. En Tony Blair heeft op het hoogtepunt van het afluiterschandaal bij News of the World... zijn diensten aangeboden als adviseur van uitgever Rupert Murdoch. De oude premier deed dat in juli 2011 in een telefoongesprek met Rebecca Brooks... de hoofdredacteur van de tabloid. Het contact toont volgens waarnemers aan hoe nauw de contacten waren... tussen de mediamagnaat en de Britse elite. Dat is het belangrijkste nieuws. Marco Verhoef, uh, je beloofde ons, uh, of in ieder geval een van je collega's... Uh, wat beter weer in Sochi. Ik vroeg mij af of, uh, of dat inderdaad is uitgekomen. Ja, nou ja, vandaag was de luchtdruk hoog. Hè. Dat heb je meegekregen waarschijnlijk van de verslagen. En die luchtdruk gaat wel dalen morgen. Uh, gaat een hele hap af. Uh, bewolking neemt ook wel wat toe. Maar neerslag zit er in ieder geval morgen overdag nog niet in... en het blijft gewoon heel erg zacht. Ik denk morgen aan temperaturen in uh, de buurt van Adler. Uh, van een graad of 14. En ga je dan naar de, naar de bergen en eh, naar, de, naar de sneeuw toe. Dan zul je op de toppen temperaturen net iets boven het vriespunt zien. En onderaan bij de pistes waar je binnenkomt. Uh, ja, dan zal het toch al gauw in de buurt van de 10 graden zijn. Wel een kleine kans op wat zon in de bergen. Die is duidelijk wat groter dan uh, vlakbij de kust. En in de nacht naar vrijdag komt er dan weer een storing over met regen aan de kust. En misschien weer wat verse sneeuw in de bergen. Ja. En Nederland? Ja, in Nederland krijgen we te maken ook met een storing, morgen al. En die gaat regen brengen. Vannacht nog niet, is het nog droog, kan het hier en daar wat nevelig worden. En dan morgenochtend in de loop van de ochtend wat regen en motregen. Tweede vlaag in de loop van de middag. Denk ik net iets actiever. Duidelijk wat meer regenval. In ieder geval een groot deel van de dag bewolkt. Een stevige zuidenwind erbij en zo'n 9 of 10 graden. Dankjewel. We gaan naar de verkeersinformatie Arnhouds broekhuis Het is ja, voorjaarsvakantie, het zal wel niet heel druk worden, denk je? Ik denk dat we het hoogtepunt gehad hebben met 18 kilometer. Twee files die opvallen op de A1 richting Hengelo bij Deventer, 2 kilometer. En op de A12 Arnhem richting Duitse grens voor Duiven ook 2 kilometer. Volkswagen, officieel sponsor van de zus van de buurman... van de oom van Epke Zonderland.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 NOS Radio Olympia. Goedemiddag. Het is acht minuten over half zes. Fijn dat u luistert naar Radio Olympia. Want we gaan weer prijzen uitdelen. Het Radio Olympia podium. Ja, een boekenpakket doen we iedere, uh, iedere dag zo rond deze tijd. Drie boeken, de wintereditie van Andere Tijden sporten, de schaatsen van Nando Boers en uh, Sven van uh, Johan Boef... de biografie van Sven Kramer. De vraag voor vandaag, ja, dat was duidelijk. Hoe wordt het podium van de vijf kilometer? Heel veel mensen hebben weer meegedaan. Er waren er ook heel veel die het goed hadden. Sablikova, Wüst en Kleibeuker. En de boeken die gaan we opsturen naar Den Haag... Annie van der Velden had het goed. Van harte gefeliciteerd en heel veel plezier met de boeken. Moesten we even kijken natuurlijk, naar een, uh, een opdracht voor morgen. Dat was niet zo heel erg eenvoudig, want er wordt morgen niet geschaad. Dus hebben we een alternatief bedacht. De Noordse combinatie. Eerst om 9 uur het ski springen... en vervolgens om 12 uur het langlaufen. Uh, we hebben besloten uh, namens de hele uh, podiumcommissie... om u tot 11 uur de tijd te geven om uh, een, uh, een voorspelling in te sturen. Moeten we dat doen... Welk land? Hè? Het gaat om landen, nummer 1, 2 en 3. Wat wordt het podium van de Noordse combinatie naar het podium Het podium tot 11 uur morgenochtend. Goed, wij gaan naar Patrick S., veroordeelde. Patrick S. heeft in hoge beroep namelijk bekend. dat hij inderdaad Farida Zagar uit Spijkenissen heeft gedood. Het is voor het eerst dat hij over de moord praat. Hij deed dat tijdens een regiezitting voor het gerechtshof in Den Haag. En daarom hebben wij nu contact met persrechter Thea Smits. Mevrouw Smits, goedemiddag. Goedemiddag. Wat heeft deze Patrick S. over de moord gezegd? Hij heeft gezegd dat hij daarbij betrokken was. En verder is er besloten dat hij over dit onderwerp... en over twee andere feiten die te lastig gelegd zijn... uitgebreid en in detail zal worden gehoord door de politie. Uh, hij zegt dat hij betrokken was. Waren er dan ook nog andere verdachten bij betrokken? Uh, nou, het is allemaal... Hij heeft nooit openheid van zaken gegeven. Het was nu de eerste keer dat hij uh, iets daarover wilde vertellen. Dus alle opties zijn gewoon nog open. Hm. Uh, heeft u enig idee waarom hij nu praat en dat niet eerder heeft gedaan? Daar... Uh... Hebben we geen goed antwoord eerlijk gezegd over. Dat wisten we niet dat hij dit ging doen. Uh, hij heeft zelf gezegd dat er in de media heel veel over hem geschreven en gepraat wordt. En uh, dat het allemaal niet klopt. Hm, dus hij wilde iets rechtzetten eigenlijk? Wellicht. Ja, hm. ja. De, tegen een informant van de politie heeft uh, S gezegd dat hij verantwoordelijk is voor vijf doden. Heeft ja. hij ook iets willen zeggen over die andere vier? Hij heeft gezegd dat hij betrokken is bij uh, het geweld ten aanzien van een Poolse meneer, die dat ter nauwe nood heeft overleden, ten aanzien van de gebeurtenissen op de Mallendijk, dat is Nanda Kerklaan, heeft hij gezegd dat hij daar toen was, maar dat hij niets gedaan heeft. Maar dat hmm. is mijn samenvatting. Ja, dat begrijp ik. Ja, dat zal nog verder onderzocht moeten worden ja, natuurlijk. En hij zal ook inderdaad. verder ondervraagd worden. Ja. Toch heeft hij al iets verteld over um, motieven. Waarom is hij daarbij betrokken? Dat, dat is allemaal helemaal niet duidelijk. Nee. Oh. Oh. Omdat ik begrijp dat um, hij um, bijvoorbeeld Farida wilde beroven, klopt dat? Daar kan ik u niets over zeggen. Oh. Aha. Wanneer hoopt u daar meer duidelijkheid over te hebben? Binnen drie maanden vindt er een volgende zitting plaats. Dan zullen die verhoren van Patrick S. door de politie uh, allemaal hebben plaatsgevonden. En dan kan er verder gegaan worden met het onderzoek. Er vindt ook nog een nader pathologisch onderzoek plaats. En er wordt een onderzoek uh, verricht in het Pieterbaancentrum. Maar ik kan me voorstellen dat uh, alle onderzoeken nu wel uitgebreid worden, mevrouw Smit. Die gaan pas verder in gang gezet worden nadat de verhoren bij de politie uh, hebben plaatsgevonden. Oké, okay, goed. Persrechter Thea Smit, dank voor de toelichting. Graag gedaan. Ja, u heeft het eerder in deze uitzending al kunnen horen. In het Bolshoi-ijsdoom was een grote verrassing vandaag. Rusland is min of meer in rouw, want Finland de Rusland uit het ijshockeytoernooi. Hier druipen de Russen af. Wat een ongelofelijke deceptie. Het zit erop voor Rusland in dit hockeytoernooi. Een fluitconcert binnen in de Bolshoi-ijsdoom. En supporters die zo snel ze kunnen het stadion verlaten over de enorme trap naar beneden. That's very bad. I'm very sad. De vlaggen nog om de schouders, maar de blik op verslagen. I don't know what to say. In this uh, game, this is uh, very Ik Weet niet wat ik moet zeggen. Uh, uh, uh, dreams and for me, for my. Uh... Country, it is definitely. Yeah, for many Russians it's a big drama. Wat ging er mis? I don't know. It all started with the second game, the United States game. Het ging al mis bij de tweede wedstrijd wrong, tegen de Verenigde Staten? No Geen geluk gehad. And... I don't know. We didn't have any chance. Was er nou te veel druk op dit team? Maybe the psychological pressure. Dat is één van de problemen. Play here in Russia, the Olympic Games in Russia. Maybe it was a, one of the problems. Terwijl de hockeymedaille de belangrijkste is. The significance not... of the medal for in ice hockey is definitely very high in Russia. Yeah. En wat zal Putin boos zijn? He will be angry, as most of the is ja, als of the iedereen hier? Wat kun je eraan doen? Die is wat je! Wat groepje oude mannen. De coach moet in zeep verwerkt worden. Zo zeggen ze dat hier. Hij heeft niks te zoeken bij deze sport. Het is geen team en het is een klote trainer. We gaan naar huis nu. Iedereen gezondheid toegewenst. I have no words. I have no words. It's our, it's our... Man breekt very, bijna in snikken uit. Very terrible day for us. Excuse me, please. I cannot speak with you. I have no words. Sorry, sorry. <laughs> Ik kan er niet over praten. Sorry. Thank you. Elke dag van 2 tot 6 de Olympische Winterspelen op Radio 1. Miles in Budapest, my my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused E.O.U. EO, oeh, oeh, oeh, oeh, I'd leave it all. My acres of a land, but I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you.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 Just golden Grand piano my Dit you. You. vind je leuk, hè? Dit ja, het is een heerlijk nummer, vind ik. Ja. inderdaad ja, indruk ik al gaan maar weer zitten. Want <Frozen> we gaan naar Sebastian Timmerman bij de ja. medal-ceremony. We hebben het weer eens. Ja. We hebben er weer het is een gelukkig droog. Ja, we hebben er drie. <laughs> de Het is gelukkig ja. droog. We hebben gisteren ook wat ceremonies voorbij zien komen. Nou, toen kwam het toch met bakken uit de ja. hemel. Ja, het heeft de afgelopen dagen flink geregend. En uh, dat merkten we ook toen we gisteravond naar uh, het hotel terugliepen. Want het leek wel alsof je door een zee heen liep. Mm. Maar gelukkig is het vandaag een uh, droge, mooie droge dag geweest. Wel fris windje, komende vanaf zee. Tot zover uh, de weersberichten hier uh, vanuit Sochi. We gaan ons richten uh, op de... Medals ceremony van de 10 kilometer bij de heren. De vlaggen worden op dit moment alweer opgehangen. Uh, laag natuurlijk. Nu nog de beelden worden getoond. De beelden van Bob de Jong hebben we al gezien. Die van Sven Kramer en op de grote schermen op Medals Plaza zijn nu beelden te zien van Jorrit Bergsma en een zeer, zeer uh, erg extrovet juichende... Uh, trainer Jillet Anema. En gelijk had hij de hele dag. liep hij met een grote glimlach. lachend, bulderend van de lach. door de ijshal heen. nadat hij het geflikt heeft met Jorrit Bergsma. Bergsma, natuurlijk, het vooral geflikt heeft. Sven Kramer verslaan op de 10 kilometer. Dat was het grote doel. Nou, daar komen ze het podium op. Meddels Plaza is niet zo heel druk vandaag, moet ik zeggen. Als je het vanuit het oogpunt van de sporters bekijkt. dan is de, de rechterkant, het rechtervak. aardig leeg. De linkerkant, daar staat wel redelijk wat publiek. Maar ik heb de indruk dat veel Russen na de nederlaag van uh, het ijshockeyteam team het wel geloven voor vandaag. Kramer, Bergsma, De Jong. Dat is nu even de volgorde zoals het podium opkomen gelopen. Dat was ook de volgorde die menigeen verwachtte uh, als uitslag van de 10 kilometer. Maar Kramer moet toch echt rechts naast Jorrit Bergsma gaan plaatsnemen voor deze huldiging. Hij is verslagen. De droom, het wegwerken van uh, de schande van Vancouver spatte uiteen toen Jorrit maar een dijk van een tijdreed gisteren. En Kramer kwam daar niet aan. De heer uh, Jij Sok Choi. Koreaan komt het podium opgelopen. Hij maakt deel uit van de ISU Technical Commission, ofwel de Technische Commissie van de Internationale Schaatsunie. En hij komt uh, op het podium samen met Claudia Beukel. Die hebben we vandaag al eerder gezien. Lid van het Internationaal Olympisch Comité. Voormalig schermster uit Duitsland. Uh, zij heeft drie keer meegedaan aan de Olympische Spelen. Zomerspelen natuurlijk. En won in uh, Athene in 2004 met de Duitse ploeg een uh, Olympische medaille. Zij gaat voor de tweede keer vanavond al een uh, medaille uitreiken, de drie medailles uitreiken, want ze deed het ook al bij de eerste huldiging, die van uh, de uh, reuzenslalom het skiën voor vrouwen. Nu dus drie keer aan een Nederlander een medaille. En de eerste gaat naar de man die voor de vijfde keer meedeed aan de Olympische Spelen. Hij was erbij in Nagano. Zilver op de tien kilometer. Daarna kwam de, dat Olympisch toernooi van Salt Lake City. De vijftiende plek slechts. Hij kwam terug. Keihard terug in Turijn. Met de gouden medaille. En daarna twee keer brons op rij. In Vancouver en in Sochi. Geen beste race. Maar wel genoeg voor de brons zomerja. Bob De Jong, vertegenwoordiger Nederlanders. Bob De Jong. Met een grote glimlach zwaaiend naar het publiek, stapt Bob De Jong eeruisterig het podium op. Hij weet hoe het voelt. Hij heeft dat al wel eens een keer eerder meegemaakt. Dus zijn vijfde Spelen. En hij is de succesvolste 10 kilometer rijder nu in de geschiedenis van de Olympische Spelen. Krijgt niet alleen de medaille, maar ook drie kussen van Claudia Beukel. En nog een klopje op zowel de rechter als de linkerschouder. Hij is er blij mee. En wat heeft hij aangekondigd gisteren? Hij schaats gewoon nog even door hoor. We zijn nog niet van hem af van Bob de Jong. 37 jaar uit Zuid-Holland uit Kudelstaart. Laat zijn bronzen medaille zien aan het Publiek. Het uh, veel Nederlandse publiek trouwens uh, op uh, Plaza Veel oranje te zien. ja En dan nu al aan de beurt Sven Kramer. Wat was die woedend gisteren? Wat was die kwaad? Wat was die boos? Wat was die teleurgesteld? Het valt allemaal te begrijpen. Geen goud, zilver voor Sven Kramer. Kramer! Er kan geen lachje vanaf. Neutraal gezicht. Hij zwaait wel naar het publiek. Ja, nu een klein glimlachje van Sven Kramer... En dan ziet hij dat daar de medaille aankomt. Niet de medaille die hij had gewild. Wel zijn zesde Olympische medaille inmiddels. Na het goud eerder dit toernooi op de vijf kilometer. Ook voor hem de kussen en de twee klopjes op de schouder. Zowel de linkerschouder als de rechterschouder. En nu krijgt hij van de heer Choi dan de bijbehorende bloemen. En dan gaan we naar het moment waar Jorrit Beresma al lang van heeft gedroomd. Vier jaar lang. Omdat het tripje als, Kazachsta als Kazach naar Vancouver niet door. Ging, ging hij het als Nederlander proberen de grote uitdaging om Sven Kramer te verslaan. Het is gelukt door Jorrit Bergsma. Gold medalist and Olympic champion representing Netherlands. Золотую медаль и звание олимпийского чемпиона завоевал представитель Нидерландов. Jorit Bergsma. Ja, met zo'n J kun je wel wat. Die kun je lekker lang uitspreken. Jorrit Bergsma staat op het hoogste treetje. En het komt hem toe, want hij reed een geweldige 10 kilometer. En geloof me, of geloof me op mijn woord. Uh, zijn trainer, Jilid Adema, heeft tegen collega Steven Dalebout gezegd... eigenlijk wil ik hem zaterdag al naar Nederland hebben. Want we willen hem laten meedoen aan de marathon in Heerenveen om de KPN Cup. Ja, Adema gaat het proberen. Jorrit Beresma is Olympisch kampioen. Heeft de gouden medaille gekregen en de kussen van Claudia Beukel. Hij bekijkt hem eens goed. Die gouden plak volkomen verdiend... Voor Jorrit Bergsma. Hij is Olympisch kampioen. Sven Kramer moet genoegen nemen met het zilver. En Bob de Jong, het brons. Drie keer rood-wit-blauw gaat de lucht in. En we gaan luisteren naar het Wilhelmus. Zwochit Kim Ja, dit gaat dus bijna elke dag zo. Het is uh, niet te geloven. Morgen niet, want morgen hebben we geen goud te vieren. Wel zilver en brons. Um, morgen is het weer een dag zonder Nederlanders. Het is er wel een met veel beslissingen. Het ijshockey en het curling bij de vrouwen beleven hun finales. En ook bij het freestyle-skiën worden prijzen uitgereikt. De mannen op de cross, de vrouw op de halfpipe. Ja, verder vallen er beslissingen bij de landenwedstrijd bij de Noordse combinatie. En de liefhebbers van het kunstrijden komen aan hun trekken met de vrije kuur voor vrouwen. We zaten even door door Helmers heen te praten maar het moest. want de tijd is Ja, het kon echt niet anders. Sorry. Dag. Dag. Tot morgen. Vier jaar geleden, toen ze die absolute topvorm had, kon ze spelen met de tegenstander. Kon ze temporiseren en versnellen. Ik zou niet weten waar ik het heb laten liggen. Ik heb geknokt. En geknokt en echt alles gegeven wat ik had. Spanning onderin. Ze moet nu wel scherp blijven. Want het gaat heel spannend worden. Sauerbrei gaat oh nee, het niet redden. Nee, nee. nee. Oh. 0,05. Ik voelde me zo sterk, er zat vandaag heel veel in. Kleiberker is vertrokken voor uh, ook haar revanchewedstrijd. Want acht jaar geleden in het terrein was ze erbij, maar toen kwam ze niet verder dan de tiende plek. Nou, ik was gewoon zo ontzettend zenuwachtig. Ik, ik weet niet dat ik in mijn leven, nou, ik ben een heel lang geleden ooit misschien zo zenuwachtig geweest ze dus zal nu wel een beetje moeten gaan versnellen, snelle rondes en uiteindelijk rijden is natuurlijk afstand van de, van de Japanse. Het voelde niet als de perfecte race en je wilt natuurlijk tijdens zo'n spelen wil je die ultieme race rijden. Wüst moet veel beter rijden dan vorig jaar en Wüst kan onbevangen, vrij onbevangen deze vijf kilometer in. Het was een soort van alles of niets race en ik kon redelijk uh, redelijk hard. En dat uh, voelde ik op het einde ook wel. Daar komt de Tsjechisch aan. Martina Sablikova komt ook met meer snelheid de kruising opgereden. Je ziet het verschil op de kruising, al zien de rogen minder worden. Ik ben heel erg gefocust aan het rijden. En ik zie natuurlijk niet hoe ver of dat de Sablikova achter ligt. Maar op um, een gegeven moment hoor ik dat oh, ze komt eraan. En dan denk ik, oh shit, shit. Ik voel wel al wat pijn in mijn benen. 6 minuten en 51 seconden en 54 honderdste baanrecord voor Martina Sablikova. En met 6, 54, 28 rijdt Irene Buus de tweede tijd en een persoonlijk record. Ik moet gewoon sprinten. Ik weet niet hoe ik het doe... maar ik moet gewoon zorgen dat ik gewoon niet uh, een seconde geval krijg nog in de laatste ronde. En, en dat is uiteindelijk wel de key geweest. Want had ik had uh, nou, nog een seconde, twee seconden langzaam en dan had ik buiten het podium staan. Maar dus. ik was erbij...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 Verder updates uit Sochi en de kwalificatieloting voor het EK 2016 in Frankrijk. De Pestribune, zondag vanaf kwart over twaalf. Op radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ik ben Tim Krabbé. Ik reed de Tour for Life, een van mijn mooiste fietsavonturen ooit. Rijd deze zomer samen met je team in acht schitterende etappes van Italië naar Nederland.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 Optimale mondhygiëne. Meer tips op uwgebidsprotheise.nl Heb je een vraag voor de huisarts, maar even geen tijd? Of twijfel je aan de noodzaak ervan? Ga dan naar Constomet.nl. Snel antwoord van de huisarts. Ecosiem heeft nu ook moesverveilige reiniging en fix kleefpasta... voor langdurige kleefkracht. Vanaf nu is er Constomet.nl. Snel antwoord van de huisarts.